Think time would pass us by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 De Tweede Kamer beslist over de invoering van de kilometerheffing en niet de ANWB. Dat heeft minister Eurlings gezegd in de Tweede Kamer. Vrijdag zei de minister dat de heffing er niet komt als de ANWB het plan afwijst en veel fracties hadden daar kritiek op. Maar volgens Eurlings wilde hij alleen maar het belang van draagvlak benadrukken. Ministerie van Financiën waarschuwt voor een nepbrief over een niet bestaande belasting. In Noord-Brabant hebben mensen een brief gekregen met het logo van de Belastingdienst. Er staat in dat een nieuwe belasting wordt ingevoerd, de datatax. Mensen zouden elke maand zo'n 64 euro moeten overmaken. En daarmee zouden ambtenaren worden betaald die het communicatieverkeer in Nederland controleren en daarmee terroristische aanslagen te voorkomen. Financiën benadrukt dat de belasting niet bestaat en dat de brief niet door de Belastingdienst is verstuurd. De Erasmusbrug in Rotterdam is met spoed afgesloten voor al het verkeer. Een grote klomp ijs in de punt van de brug dreigt naar beneden te vallen. De gemeente probeert met warmtekanonnen het ijs te laten smelten. Het is niet bekend hoe lang de brug afgesloten blijft. Minister Verhagen is geïrriteerd door uitspraken van zijn collega Ter Horst. Ze zegt in het Parool dat het Westen in Afghanistan vredesbesprekingen moet beginnen met de Taliban. Volgens haar zou Nederland dat niet individueel moeten doen, maar het Westen als geheel. Verhagen vindt dat Ter Horst zich niet met buitenlandse zaken moet bemoeien. Iedereen zijn eigen toko zegt Verhagen. Op Schiphol heeft een pool een pink afgebeten van een medewerker van de Mareschaussee. Hij werd aangehouden omdat hij een verwarde indruk maakte en zich agressief gedroeg. Tijdens een worsteling beet hij het bovenste kootje van de pink af. Daarna richtte hij in zijn cel vernielingen aan. Het weer. Het wordt een heldere en koude nacht met min 10 graden. Morgen een krachtige zuidwestenwind met later op de dag regen en sneeuw. Het wordt zo'n 3 graden. Dit was het NOS.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 So when you, when you call up that up shrink in Beverly, Beverly Hills You know the you one, one. Dr. Everything alright Mevrouw Meijer, u heeft in Leerdam gewoond. Wat ging u daarna doen? Uh, wij zijn, daarna zijn wij naar Woud verhuisd. Mijn man wilde dolgraag burgemeester worden. En dat is uiteindelijk uh, gelukt in de gemeente Wognum.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 You let them be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 En